geven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als buitengewoon commissielid naar eer en geweten zal vervullen. Dan mag u mij nazeggen met uw rechterhand. Zo waarlijk, helpen mij, me God wel mag ik. Dank u wel. APPLAUS En ook voor u, de bekende vosbloem. Veel plezier. Meneer Miesenbeek. Ja, de bloemist in Zandvoort doet goede tijden. Meneer Miesenbeek, de belofte. Klopt dat?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 Dank u wel. En die horen erbij. Okay. Meneer Van Deursen. U wordt nog herkend, meneer Van Deurs. Dat is toch een goed teken. De eet wilt u afleggen, denk ik. Hè? Ik zweer dat ik om tot buitengewoon commissielid benoemd te worden... ...rechtstreeks nog minderlijk, onder welke naam of welk volwensel ook... ...enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten...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 Dat is de eerste, eerste teleurstelling voor vanavond voor mij. Nou ja, herkansing, dank u wel. Meneer Sandbergen. Meneer Sandbergen namens D66.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 En tot slot, als ik het goed zie, meneer Keur. U wilt de belofte afleggen? Ja. Voor de luisteraars thuis, meneer Keur heeft zijn arm in een moderne mitella... en dat komt omdat hij uit de kom is geraakt. En meer ga ik er ook niet van zeggen. Ik houd u de belofte voor.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 Dat verklaring beloofd. Dank u wel, gefeliciteerd. Ja. En dan horen die er ook bij, ja. alsjeblieft. Eerst wat voor jou, Alsjeblieft. Dames en heren, dat betekent dat wij zijn aangekomen bij agenda punt 11. En zoals u mij net heeft horen zeggen... ...lijkt het verstandig de voordracht die hier is aan te passen. En ik stel voor dat u vijf minuten schorsing neemt. Ik... Meneer de voorzitter, de ik heb blijkbaar een ander voorstel voor mij dan u heeft... Uh, voor planning en controle wordt de heer Paap voorgesteld. Voor raadzaken mevrouw Geuronsson. En voor projecten en thema's de heer Stammis dus als voorzitter. Ja. En maar u inmiddels wil u wilt heeft... B ook meenemen daarin? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Inmiddels heeft de tijd dat eerste voorstel ingehaald. En ligt er een gewijzeld voorstel in de vorm van stembiljetten. Waarin hier de drie personen staan. Waaronder de heer Drommel, meneer Paap en meneer Stammis. Daar is... Vanuit de Raad door mensen een ander voorstel neergelegd en dat is eigenlijk het voorstel. En dat voorstel is in stembiljetten verwerkt. Nou, dat gaat niet. Vandaar dat ik heb gesuggereerd, laten we even een korte schorsing doen, zodat u zich kunt beraden over de andere voorzitter voor de Commissie Raadszaken dan degene genoemd is op het stembiljet. Duidelijk? Vijf minuten. Ja, ik kan praten, maar ik niet. Ja, verwonderlijk dat het CDA geen. Uh, kan, uh, die daad voorzitter voor een van de commissies nou, heeft. Ik zie, uh, zie, zie hier voor. Uh, de, de verordening raadscommissies. onderscheidt de raadscommissie. die zullen, de voorzitter maakt geen deel uit van de raadscommissie. en wordt ondersteld de commissie te leiden als technisch voorzitter. Voorgedragen worden. voor de raadscommissie planning en controle. de heer W.O. Paap. Ja. Dus Willem Paap, dus. van Sociaal Zandvolk. De gedogen van de coalitie. Ja. Raadzaken mevrouw Keurenschon van Kerkwijk. Het ja. projecten en themen is de heer Stammers. Dat betekent dat de coalitie of de samenwerkingsverband CDP van de A en eh, sociaal Zandvoort twee voorzitters twee levert. Ja. Ik weet niet wat het, waarom het CDA dat niet heeft. Dat kan ook uit praktische overwegingen en tijdsoverwegingen zijn... Ja. We zien, het, we zien de werkzaamheden van, van Gijs Rode en Gert-Jan Bluis. Ja, ja, die hebben... Boven, bovendien kan Gert-Jan Bluis nog niet benoemd worden, omdat hij nog geen is op dit moment. Ja, ja, ja, nee, dat is zo. En hij stond wel op de rol voor een plaatsvervangend uh, voorzitterschap. Ja. Dat is waar, ja. Nou ja, dat, uh, en daar, dat gaan ze dus nu aanpassen, die lijst met name, begrijp ik. Ja. De plaatsvervangende voorzitters, omdat Gert-Jan Bluis niet ja. gekozen is. Is. Nou, er, is, er is in feite geen, geen, geen CDA beschikbaar op dit moment. Behalve van Gijs de Rode. Ja. Nu, in feite, ja. De situatie is in feite zo dat juridisch gezien Gijs de Rode alleen de raad zit. Namens het ja. CDA. Ja, dat is waar. Ja, want Gertjan is niet bedigd, dus, Het is ja. allemaal uh, natuurlijk virtueel wat er nu gaande is. Ja. Ja. Maar dit is wel de situatie van dit moment. En, maar het, heeft wel het kan wel invloed hebben op de samenstelling... Van de, van, van, van de voorzitterszetels, Want je kent geen mensen benoemen die geen zitting hebben in de raad. Nee, dat is waar. En dan uh, gaan we straks uh, een, uh, een agendapunt behandelen waar ja, ik weet niet of er over gestemd kan worden, maar dan heb je dat met een uh, in ieder geval incomplete fractie van het CDA. Nou, het volgende, het volgende voor, voorstel is natuurlijk de benoeming van de griffier. Ik krijg een punt B, benoeming van de raadscommissie en hoorcommissies. Ja, daar zouden ze een onverwijfelde dingen over hebben. Ja, aan de andere kant komt het uh, straks in de komende vier jaar ook voor dat mensen met vakantie zijn, ziek zijn en dergelijke. Ja, dus. was, kijk, en, en, en ook nog een onderwerp is de benoeming van, van de leidinggevende voor de g En als ik me goed herinner, is daarvoor aangewezen. Ik dacht... Was vorige termijn, was dat Fred Paap? Ja, het was Fred Paap. Ja. Ja. Maar ik weet niet wie het nu is. Nee. Kijken of dat erin staat. Nou ja, dan gaan we dat uh, zo meteen horen, anders. Er zijn, er zijn drie kandidaten. Dat is Belinda Keuransson. Dat is, dat is Simons. Dat is Stammers. En dat is Virgil Ve Barwits. Oké. Okay. Opnieuw dus, geen CDA. En dat kan, erop, dat kan erop wijzen dat dat qua tijd voor beide moeilijk is. Ja, ze zitten allebei krap in hun tijd door hun enorm drukke baan. Ja, en uh, dat zou het wel eens kunnen zijn. Zullen we dan nog maar een muziekje draaien tot de raadzaal weer terugkomt tot ons? Open up your mind, and then open up your heart. And you see the you and me on. Dames en heren, mag ik u uitnodigen om uw plaatsen in te nemen, raadsleden in het bijzonder... Ik heropen deze vergadering. En soms lijken dingen enigszins chaotisch of wat dan ook. Maar dat heeft te maken met de zeer korte tijd tussen vergaderschema waarin soms mensen nog wisselen. En terecht zei mevrouw van der Veld. Ik zie wat andere namen staan. Dus, en dat was in de tussentijd weer aangepast en is nu inmiddels weer aangepast. U heeft voor u liggen een stembiljet dat overeenkomt met het voorstel... ...waarin commissievoorzitter Raadzaken... ...mevrouw Geurenson, voorgesteld wordt. Commissievoorzitter Planning en Controle ...meneer Paap, commissievoorzitter... ...projecten en thema's, meneer Stammes. En het tweede deel van het besluit is... ...dat u kunt kiezen... ...tussen een van die beiden. Het zij, meneer Bluis te benoemen... ...als plaatsvervangend het voorzitter van alle commissies... ...het zij... De, ...de voorzitters onderling te laten wisselen. Dus de eerste drie... ...is een voor-tegen en de onderste is een of-keuze. Is het u duidelijk? Ja? Wilt u dan uw stem uitbrengen? Meneer Bluis, voor de goede orde... ...is inmiddels... ...door de eerste keuring heen, om het zo te zeggen... ...en onder voorbouw dat u wordt geïnstalleerd... ...kan die ook pas aan het werk gaan. Dat is het voorbouw dat gemaakt kan worden. Dus hij kan gewoon op deze lijst staan. baby. Mag ik het stembureau uitnodigen? De heren de vries van de drift en Bouwburg Wilson om uw plaats voor mij in te nemen. Dames en heren, mag ik uw aandacht? Mevrouw Gullenson voor. De heer Paap voor. De heer Stammers voor. De heer Bluis te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw Gullenson voor. De heer Paap tegen. De heer Stammers voor. De voorzitters. ...elkaar onderling te laten vervangen. Mevrouw Gunnison. Oh ja, dit is een beetje... ...lastige... ...lastige stemmen is, is dat kennelijk. Mevrouw Gunnison, voor. De heer Paap, voor. De heer Stammers, voor. De heer Bluis te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Van Gurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Van Gurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammes voor, de heer Bluister benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Van Gurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als, voor, voor, voor, benoem als voorzitter plaatsvervangend voorzitter. Van Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Van Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluist te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Van Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de voorzitters elkaar onderling te laten vervangen. Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister te benoemen als plaats van het voorzitter. Mevrouw Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaats van het voorzitter. Mevrouw Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaats van het voorzitter. Mevrouw Geurenson voor. De heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaatsen van het voorzitter. Mevrouw Geurenson voor, de heer Paap voor, de heer Stammers voor, de heer Bluister benoemen als plaatsvervangend van het voorzitter. Dan heb ik één ongeldige stem, klopt dat voorzitter? Het voorstel is om het eerste deel van dit stembiljet, waar is, waar is niet gestemd op de voorzitters van de commissie, blanco te laten, zoals de voorzitter mij meedeelde. En om het tweede uh, stuk van de stembiljet, waarin is verklaard de voorzitters elkaar onderling te laten vervangen, wel aan te merken als een geldige stem. Ja. 14 in Blanco. 14 in Blanco. Dat betekent dat de uitslag als volgt is. Commissievoorzitter raadszaken, mevrouw Geurensson, voor 14 Blanco 1. Commissievoorzitter planning en controle, meneer Paap. Voor 13 1 Blanco 1 tegen. Commissievoorzitter projecten en thema's, meneer Stammis, voor 14. Eén blanco. Daarmee zijn alle drie gekozen en gefeliciteerd. En dat betekent dat meneer Bluis krijgt twaalf stemmen en de relatie onderling drie. Dat betekent dat meneer Bluis, als hij toetreedt, plaatsvervangend voorzitter voor alle commissies wordt. Dank u wel en allen gefeliciteerd met het voorzitterschap. Stembureau, dank u wel. Tot straks. Tot En ik vraag even expliciet aan mevrouw Keurenson, Aanvaardt u die benoeming? Ja. Meneer Paap? Ja. Meneer Stammes? En meneer Bluis benader ik nog. Dan gaan wij over tot agendapunt punt 11b. Dat is de benoeming van leden raadscommissie en hoorcommissie. Ook daarvoor geldt dat vorige week aan u een eerste opzet is toegestuurd dat het definitieve formulier in de vorm van een stembiljet aan u wordt uitgereikt en dat stembiljet is aangepast inmiddels en dat wordt uitgedeeld. Ik stel voor dat u even het stembiljet leest om te kijken of u zich ten herkent en wij vervolgens de stemming doen. Is het voor u duidelijk dat u op de eerste pagina bloksgewijs kunt afvinken? U mag het voorste stembiljet eraf halen, u mag het ook als geheel indienen, maar het gaat erom dat u het voorste biljet invult. Mag ik de leden van het stembureau weer tot mij hebben? Meneer de Vries, als u het nog kunt opbrengen... Dames en heren, mag ik uw aandacht? We gaan deze ronde in een andere vorm doen. De voorzitter van het stembureau gaat zeggen alles voor of een afwijking daarvan. Dit stembeeld is voor alle, kan, kan te benoemen, leden van de, raads, van de raadscommissies voor. Voor alle leden van de raadscommissies voor alle leden raadscommissies voor alle leden raadscommissies voor alle leden raadscommissies voor. voor alle leden raadscommissies voor alle leden raadscommissies voor alle leden raadscommissies voor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 Alle leden raadscommissies voor. Stembureau mag ik u hartelijk danken. De uitslag is 15 stemmen voor iedereen zoals voorgesteld. Dus dan is de felicitatie aan u zelf. U mag uw plaats nemen. Inmiddels gaan wij naar agenda punt 12, dat is de benoeming van een leidinggevende van de rivier. Ook dat agendapunt is inhoudelijk qua kandidaten aangepast. U krijgt het stembiljet aangereikt waarop, als ik goed ben geïnformeerd, twee personen nog staan. Eén persoon. Ja. En dat betekent dat voorgesteld wordt mevrouw Geurenson van Kerkwijk tot leidinggevende te benoemen... Dat gaat over personen, dus dat gaat schriftelijk. Als ik u beluister, dan zegt u, het zou ook zo kunnen bij acclamatie, tenzij één uur stemming vraagt, dan mag dat. Maar anders durf ik het ook nog wel bij acclamatie aan. Wat zegt u? Ja, bij mijn weten staat het in de gemeentewet omschreven dat als er gestemd wordt over personen, dat het dus ook schriftelijk moet gebeuren. Maar... Ja. U kent de wet waarschijnlijk beter dan ik, maar dat is wat mij bijgebleven is. Daarom reageerde ik dit, dan, dit is een wat vrijmoedige verhaal. interpretatie. En als iedereen het ermee eens is, ontstaat er geen probleem. Omdat de functieleidinggevende in die zin geen externe betekenis heeft. Uh, dus, maar als u zegt, uh, we gaan gewoon een rondje stemmen doen, ik vind het ook prima. Wie wenst stemming uh, schriftelijk? Niemand? Dan doen we het bij acclamatie. En dan zou ik zeggen. Gedaan. Dan zijn we beland bij agenda punt 13. Benoeming raadslid in het werkvoorzieningsschap zuid kennemerland Ook wel genaamd paswerk. We hebben twee kandidaten. En dat is goed. Dan valt er iets te kiezen. Maar het geeft ook aan dat er betrokkenheid is bij het werkvoorzieningsschap. U krijgt het stembiljet uitgereikt. De kandidaten zijn, als ik goed ben geïnformeerd, maar dat twijfel ik even. Meneer Bawits en meneer Kramer. Meneer Kramer. En als plaatsvervangend lid, mevrouw Keurensson. Nee, nee dat is niet zo. Ah, meneer Stammis. Dus u kiest tussen de vertegenwoordiger zijnde of meneer Bawits of meneer Kramer. En de plaatsvervanger kunt u kiezen uit meneer Stammes. Mag ik de leden van het stembureau wederom vragen de weg naar de voorzitter te maken... Dames en heren, de uitslag per stembelletje. De heer Kramer en de heer Stamis. Kramer voor, Stamis voor. Kramer voor, Stamis voor.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 Kramer, pardon. Babits voor, Stammis voor. Kramer voor, Stammis voor. Bawits voor, en het tweede deel is niet ingevuld... <use> de heer Kramer voor de heer Stammes voor de heer Kramer voor de heer Stammes voor de heer Kramer voor en de heer Stammes voor de Kramer voor en de heer Stammes voor De heer Bavits voor en de heer Stammes voor. Dames en heren, de getotaliseerde uitslag is het voorstel van voor meneer Kramer 12 stemmen, meneer Bavits 3 stemmen. Dat betekent dat meneer Kramer de benoeming heeft uh... binnengehaald. Ik hoor vanzelf uw opmerkingen. Hij heeft de meeste stemmen gekregen. En als plaatsvervanger... Eh, meneer Stam is voor 14 en 1 Blanco. Dat betekent dat de heer Kramer... respectievelijk Stam is als plaatsvervanger... in paswerk eh, de gemeente Zandvoort mogen... vertegenwoordigen het algemeen bestuur. Ik vraag even aan meneer Kramer... of hij die benoeming aanvaardt. En meneer Stam is, als hij er een keer niet is. Dank u wel. Gefeliciteerd beiden. Ik wil het stembureau... Hartelijk danken voor de vele wegen tot de voorzitter. U ziet, Rome ligt niet ver weg, maar komt er altijd. Dank voor uw inspanning. Diezelfde dank geldt ook voor de commissie onderzoek geloofsbrieven... die voorafgaand aan de vergadering dat werk heeft gedaan. Dat brengt mij op agendapunt 14, de winkeltijdenverordening. Dat agendapunt is niet in een commissie geweest... Ik kijk even naar de tribune of één van de mensen aanwezig behoeft. Hij heeft toch om daar iets over te zeggen. Dat is niet het geval. Dan kijk ik even in de raad rond of één uur daar inhoudelijk iets over wil zeggen. Ik uh, zie meneer Babits, aan u het woord en meneer De Vries aan u het woord meneer Babits. Ja, ik wil toch even opmerkingen dat, uh, dat we niet de gebruikelijke weg hebben gevoerd hiervoor. ...omdat mensen niet hebben kunnen inspreken in een commissie. Dus voor GroenLinks was dit bij hoge uitzondering. Meneer de Vries. Ja meneer de voorzitter, wij hebben eigenlijk drie vragen. Ten eerste, is er inspraak geweest van de bewoners? Het, ten tweede, welke consequenties heeft deze verordening voor de leefomgeving? Ten derde, zijn er ook garanties te stellen wat betreft de consequenties. En als vierde, eh, hoe staat het met de zondagsrust? Als vierde zei ik de zondagsrust. Dank u wel. Oké, okay. ik heb even niet alle vragen meegeschreven in de snelheid, maar ongetwijfeld het collegelid wat dat gaat beantwoorden wel. Want de. Yes. <lacht> want uh, meneer de Vries uh, nu breekt zich een beetje dat het college zich namelijk niet over de portefeuilleverdeling heeft uitgesproken ik kan u wel een beetje voor de vuist weg pogen een antwoord te geven uh, de, de, de strekking van dit besluit is eigenlijk om datgene wat voor 90%, 95% van het centrum en uh, een stuk uh, boulevard al geldt voor het hele dorp te laten gelden uh, in het bijzonder en dan moet ik even gaan nadenken in uh, Nieuw-Noord zal dat consequenties hebben en uh, de winkels die dat betreft... maar ook de ondernemersvereniging daar is overleg mee geweest. Uh, of er met alle bewoners, want die gaat dat uiteindelijk aan... overleg is geweest, dat laat ik even het midden. Het is wel gepubliceerd, vandaar dat ik net ook even... in afwijking van de regeling heb gevraagd aan de tribune... wenst één uur het woord. Mijn inschatting is, maar dan ben ik een aanname aan het doen... dat effecten op de leefomgeving van beperkte omvang zullen zijn... En ik ga ervan uit dat als dat toch uit de spuigaten loopt, letterlijk men u en ons weet te vinden. Ons in dit geval, het college en u, raadsleden. Meer kan ik er op dit moment even niet van maken. Kijk even naar rechts of een andere portefeuillehouder ook voor de vuistweg al een eerste ronde wil geven. Dat is niet het geval. Goed, zijn er nog vragen of behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, dan breng ik het voorstel in stemming, bij handopsteken. Wie is voor aanneming van deze verordening? Dat is de fractie van de VVD, voor zover aanwezig, de fractie van de Partij van de Unaniem, de Gehele Raad. Dank u wel. Dan is deze aangenomen en dat betekent dat ik de vergadering... Ja, ik, meneer Tatus, u heeft net de griffier gevraagd of u het woord mag... Uh, maar deze vergadering kent geen rondvraag of iets dergelijks. En dat maakt het uh, uh, wat ingewikkeld qua structuur. Ik wil niet te formalistisch zijn, maar ik heb dat in het verleden in die zin ook altijd wat uh, afgehouden. Ja, voorzitter, ik heb toch uh, ernstige behoefte om uh, enkele woorden te zeggen. En al zou het maar zijn uh, dat de VVD, deze coalitie die nu. Uh, niet aanwezig is uh, althans die uh, incompleet is achter de collegetafel, dat de VVD die toch steunt voor ons nog maar uh, ik wil graag even meer zeggen dan dat dus als u mij die gelegenheid geeft en ik vind ook wel dat ik daar recht op heb dat vinden over het algemeen uw collega's ook maar als ik het dan breed in de groep gooi krijg ik wel eens een ander beeld terug ik uh, waag een poging wat vindt u? Ja, meneer Stammis? Voorzitter, gelet op de toch wel bijzondere karakter van deze vergadering zou ik zeker toestaan om de heer Tatus nog even het woord te doen geworden. Dank u wel. Meneer de Vries. Uh, wij zouden natuurlijk ook de vergadering kunnen sluiten en dan uh, toch de heer Tatas de gelegenheid geven om. Nee, dat is een, uh, eigenlijk een onmogelijkheid. Want als ik zeg dat ik hem sluit, dan is die ook echt gesloten. En dan gaat de knop ook uit. En daarmee ontzegt u ook de luisteraars de mogelijkheid om daar iets van deel te nemen. Meneer Simons. Voorzitter, ik wil graag horen wat meneer de te zeggen heeft. Meneer Tatis, kort en bondig graag. Ja, ik vind wel dat u erg moeilijk doet, voorzitter. Maar het volgende, er is een wat bizarre omstandigheid ontstaan... Eh, ...doordat, eh, en, en, en dat, dat maakt het een beetje gevoelig... Eh, ...de coalitie bestaande uit tien man... Eh, ...en door de absentie van mevrouw Verheij vanwege de bevalling van negen man die eh, hebben alle gezegd dat zij eh, voor mijn wethouderschap gestemd hebben. Eh, de stemming maakt echter anders uit. Wat wij betreuren, dat is dat eh, voordat wij de consequentie eigenlijk doorzagen van deze uitslag... ...de stembriefjes vernietigd waren en dat wij daar geen controle op konden uitoefenen... ...want ik heb geen enkele reden te twijfelen aan de leden van de coalitie... ...die dus duidelijk aangegeven hebben voor mijn wethouderschap te kiezen. Eén stem ontbreekt echter en dat is vervelend. Enige humor is natuurlijk toch altijd wel op zijn plaats... ...want het is natuurlijk heel grappig dat de baby van Ellen... Uh, nog geen 24, jaar, uh, 24 uur oud de toekomstige geschiedenis van Zandvoort al veranderd heeft en dat is natuurlijk op zich uh, wel, uh, ik zie daar de humor wel van in. Uh, ik hoop dat het probleem gauw opgelost is uh, want uh, zoals ik al zei uh, bij mijn aanhef om, met het verzoek om uh, toch iets te mogen zeggen uh, de VVD uh, heeft uh, de informatie uh, gedaan, heeft de formatie gedaan en is nu niet vertegenwoordigd in het college. Dat is een heel bizarre omstandigheid en wat precies de reden daarvan is is uh, moeilijk te achterhalen maar uh, ik kan u zeggen dat uh, vooralsnog laat dat heel duidelijk zijn vooralsnog wordt de coalitie uh, gesteund en, in, en wij hopen dus uh, zeer snel zelf ook deel uit te maken van dit college, zo spoedig mogelijk dank u dank u wel meneer Tatus dat betekent dat ik de vergadering dan sluit met dank voor uw inbreng. En ik u allen achter in de zaal overigens ook uitnodig om in de kantine of hier felicitaties en iets te drinken. Dank u wel. Ja, dat was dus een, een veel bewogen raadsvergadering. Dat kun je wel zeggen. In ieder geval voor wat betreft het wethouderschap. We zullen moeten afwachten wat, wat de volgende keer gebeurt. Het, ik kan er niet veel aan toevoegen... De stemming zal mogelijk anders zijn. Het, uh, het is inderdaad bevreemdend, datgene wat uh, Wilfred Taten zegt. Dat uh, de coalitie raadsleden bezweren dat ze voor hebben gestemd. En de uitslag geeft wat anders aan. Taten suggereerde eigenlijk dat er een fout gemaakt is bij de telling. Ja, want hij kon de stembriefjes niet meer controleren. Ja, het, het is niet onmogelijk. Ja. ja, alles is mogelijk, maar... Het feit blijft dat, dat, dat, dat dit de uitslag is. En ik neem aan dat, het, dat ze kunnen het wel kunnen controleren door de stemband na te trekken. Want de stemmen zijn woordelijk voorgelezen. Ja, dat is waar. Maar het kan verkeerd voorgelezen zijn. Jawel. Dat kan ook nog een keer gebeuren. Nou oh ja, goed. Maar ja. Uh, we, er wordt toch opnieuw gestemd door een voltallige raad straks. Maar laten we niet speculeren. Nee, sowieso. Voor maar... overigens wel opvallend bij het punt van de winkel. Als ik daar terug heb ja? komen De vraag die D66 stelde over de zondagsrust. Ja. Ik, ik, ik begrijp ook dat de zondagsrust gehandhaafd wordt als men dat wenst. Maar ik had zo'n zo vraag van D66 niet verwacht. Nee, eerder van het CDA. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, goed. Maar die hebben ja, hem niet gedaan. Ja, ik wou zeggen, je hoeft op zondags toch niet je bed uit specifiek om nou, ja, je boodschappen kijk, te gaan doen. Je moet nee. respecteren dat er mensen zijn die de zondagsrust intact willen houden. Ja, ja. En ik ken de bewegingen van de heer de Vries niet waarom, waarom hij dat, dat vroeg. Ik, ik, ik besteed het ook niet. Ik vond het alleen opvallend ja. dat hij die vraag zou stellen. Ja. Ja, dat is ja. waar. Dat is waar. Goed, dat was het voor vanavond. Wij uh, danken iedereen uh, hier in de studio. Pascal en Jaap, dank ik uh, voor hun medewerking en mede-commentaar. Jij ook weer, Don. Uh, ja, <laughs> dank je wel. Uh, we gaan hiermee afsluiten. De muziek kan aan en... Uh, we gaan de nacht in. Ja. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Marianne Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president. Er is verrast door het idee van premier Balkenende. voor een internationaal nucleair strafhof. Hij kwam daarmee op de top over beveiliging van nucleair materiaal in Washington. De meeste fracties wijzen het voorstel niet bij voorbaat af... maar vragen zich wel af of een speciaal tribunaal wel nodig is. De Kamer heeft premier Balkenende vanavond om tekst en uitleg gevraagd. Oud-DSB-commissaris Linschoten kan gewoon aanblijven... als commissaris bij zorgverzekeraar Mensis. Zijn geschiktheid is niet minder geworden door het faillissement van DSB. Dat vinden de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Hun was om advies gevraagd over oud-DSB'ers... die nog steeds in de financiële sector werken... Over oud-DSB-topman-Zalm kwamen de twee instellingen eerder met een verdeeld advies. De Amerikaanse president Obama zal zondag in Krakau de staatsbegrafenis bijwonen van de Poolse president Kaczynski en zijn vrouw. Zijn woordvoerder noemt Polen een belangrijke bondgenoot aan wie Obama zijn condolences wil aanbieden namens het Amerikaanse volk. Kaczynski, zijn vrouw en een groot aantal andere Poolse hoogwaardigheidsbekleders kwamen zaterdag om bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De Fiat heeft een man en een vrouw opgepakt omdat ze fraude zouden hebben gepleegd met geprepareerde kassa's. Een bedrijf in Almere wordt ervan verdacht dat het kassa's maakte die een deel van de inkomsten niet registreren. Gebruikers konden zo de belasting ontduiken. De opgepakte man werkte bij het bedrijf. De vrouw was bedrijfsleider in een horecazaak in Amersfoort die met zo'n kassa werkte. In de strijd om het landskampioenschap heeft FC Twente dure punten laten liggen in Alkmaar. Tegen AZ werd het 0-1. RKC Waalwijk is na één seizoen in de Eredivisie gedegradeerd na de Eerste Divisie. De Brabanders verloren met 4-1 bij Heracles en kunnen daardoor de nummer 17 Willem II niet meer achterhalen. Vitesse Nak werd 1-1. Het weer, vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond, morgen opnieuw zonnig en 11 tot 16 graden.